Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij het geweld gisteravond in Amsterdam zijn supporters van de Israëlische club Maccabi gewond geraakt. Dat zegt de Amsterdamse burgemeester Halsema. Fans van de Israëlische club werden opgewacht door pro-Palestijnse betogers. Volgens de politie waren die actief op zoek naar Israëliërs om ze te mishandelen. In Israël zijn de gebeurtenissen ook groot nieuws, zegt verslaggever Sander van Hoorn. Dit wordt hier enorm hoog opgenomen. Net de minister van Buitenlandse Zaken die uh, spreekt. Ik probeer de reactie even bij te halen van een barbaarse en verschrikkelijke antisemitische terroristische aanslag. En zegt hij daarbij een wake-up uh, uh, een call, een herinnering voor Europa en de wereld. en Vlak daarna de president van Israël Herzog die uh, zich in vergelijkbare bewoordingen uitlaat. En dit wordt hier ook echt wel gezien als uh, een, een breed patroon van toenemend antisemitisme. Israël heeft net het reisadvies voor Amsterdam aangescherpt. Daarin wordt afgeraden om Israëli of Joodse symbolen te laten zien op straat. Ook wordt aangeraden zo snel mogelijk naar Israël terug te keren. Israël stuurt vandaag vliegtuigen naar Nederland om Israëliërs op te halen. De eerste vlucht vertrekt vanmiddag om twee uur vanaf Schiphol. Rusland heeft vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Er waren explosies in Kharkiv, Kiev en Odessa. In die havenstad viel zeker één dode. Bij de aanvallen raakten ook tientallen mensen gewond. Morgen is het Songfestival weer. Nee, niet de Europese variant, maar het Regio Songfestival, georganiseerd door de regionale omroepen. Doel van het festival is het vieren van alle streektalen en dialecten in Nederland. Van Limburg tot Groningen worden de kelen gesmeerd en de danspassen nog goed doorgenomen, is te zien bij RTV Noord. Groningen! Kom ik de uien, van van die stoelen! Dat ja. komt wel goed, dat doen we goed in. En de zenuwen is dat? Nee, geen last van. Oh, wow, ga schrijven. Het is de moord hè. Door die anderen maar zenuwen hebben. Wij in de uh, Groningen moeten gewoon stron. Batza! Very much, very much. Het Regio Zongfestival is morgenavond in Theater het Vrijdhof in Maastricht en wordt door alle regionale omroepen uitgezonden. Het weer dan, een grijze dag met veel bewolking, alleen in het oosten kan vanmiddag de zon even doorbreken. Fris blijft het overal, max 6 tot 9 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag Amsterdam tussen Schiphol en Kopen de Nieuwe Meer, 3 kilometer file. A10 Koenplein Amstel tussen de Baarsjes en Amsterdam Buitenvelder, 10 minuten vertraging en 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Wat krijg je als het snelste pilsje van Nederland een heerlijke happen, gezelligheid en service combineert? Precies, rabbel. Onze lunchroom en racecafé op de Noebi 1.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 Ja, ja, ZFM, even geen rust aan de kust. We zijn alweer twee weken verder. Wat zijn ze voorbij gevlogen, oh, hè, ladies? Goedemorgen. Goedemorgen, luisteraars. Ja. Goedemorgen, Hanny. Goedemorgen, Pep. We zijn weer voltallig aanwezig in de studio van ZFM aan de Tolweg 10A. Um, we gaan er weer een mooi programma van maken. We hebben straks natuurlijk weer een startmuziekje uh, over... Een dame, we beginnen altijd met een damesliedje. En het bijzondere dit keer is dat die is uh, op verzoek is van een van onze vaste luisteraars. Ja, leuk. Dus dat kwam hartstikke mooi uit. Sjors, bedankt nog voor je, voor je tip hiervoor. We gaan hem zo voor je draaien. We gaan eerst even kijken wat we allemaal gaan doen. Het eerste uur uh, is uh, voornamelijk voor Beb. <laughs> Want uh, Beb gaat ons dan vertellen wat het weer gaat doen. En daar zijn we natuurlijk enorm benieuwd naar. Ja, ja, ja, uh, met ja, ja. deze kou die vandaag is ingetreden. En uh, daarna uh, een boel nieuwtjes... En dan schakelen we over naar Hanny, Want ik denk dat jij het interview met Nien gaat doen. Ja, leuk. We hebben ja. Nien te gast. Uh, ja, we hebben Nien te gast. Nien met... Ja, Ja, zo is dat. En die gaat ons van alles vertellen waarom ze straks ja. te gast is. Dat ja. ga jij eruit proberen te peuteren. <laughs> ja, ja, ja, ja. ja. Nien zet zich nu al gewoon. Ja, ja, ja. Nou, we hebben natuurlijk ieder uur een liedje van de Sidekick. Met uitleg waarom en waarom niet. En uh, dan in het tweede uur dan uh, gaan we natuurlijk weer luisteren naar een onvervalste conferentie van Honey. Ik hoop maar. Ja, ja, ja. ja, ja nou, onvervalste is die ja, ja. ja. hoor, <laughs> um, Met dan ook het sidekicketje. Uh, side -like ja, het sidekick li side liedje. En ik en zei het ja. verkeerd om. Ik denk, ik zeg iets fout. <laughs> side het sidekick liedje. Um, in het eerste uur uh, is het het liedje van Beb. Het tweede uur het liedje van Het Derde uur een liedje wat ik heb uitgekozen. En in het derde uur gaan we luisteren naar de cultuuragenda. En uh, gaan we ervan uit dat Arnold Jan Scheer bij ons in de studio gaat zijn. Als dat niet gaat lukken. Hij zit momenteel nog in Vlieland. In de hoge regionen van, oh, dan uh, van je Nederland. Dan moet hij helemaal met de boot. Jazeker. Ja, maar hij, hij zei, ik ga het denk ik wel redden. Oké. Okay. Um, uh, hij heeft namelijk, hij gaat binnenkort een boek uitbrengen. En daar gaat hij ons alles over vertellen. Wat heet het? Zijn gooi. vierde boek uitbrengen hoor. Zijn vierde boek uitbrengen. Ja, hij heeft heel wat boek heeft uitgebracht. boeken uitgebracht en, uh, ja. en heel wat Hele... films gemaakt, ja. documentaires gemaakt. Ja. ja, die man, dat is een duizendpoot, maar daar gaan we straks alles over horen, toch Web? Ja, zeker. Ja, Hartstikke ja, ja, zo is het. We gaan starten, lieve allemaal, met het nummer uh, Lady O van Neil Diamond. Met dank aan Jos. Ja. Nou. Lido, Lido. I walked the streets again last night. I saw you in the city lights, like a vision. Been waiting around such a long, long time, believing I couldn't make you mine, just wanting you, to lead you. but you I am and there you are much too far to you. It hurts a lot, you know it does It hurts a lot, baby Oh, lady, oh Am I gonna ever learn What I never learned Before City lights, city lights Learned so on burn so bright But me I walk the city night To forget you late You know it does It hurts a lot, baby Hey, lady, oh Am I gonna ever learn What I never learned Het Weerbericht. De weersverwachting voor de komende dagen. Want als we vandaag naar buiten kijken, zien we dat het grijs en bewolkt is. Voor de zon is er opnieuw vandaag geen ruimte. Het blijft wel droog. De oostenwind is zwak tot matig. Het wordt 8 graden. Morgen verandert er heel erg weinig. Dan is het ook nog grijs en bewolkt en blijft het droog. Waar je doet het niet of nauwelijks. Daarom blijft die bewolking natuurlijk ook zo hangen. Morgen wordt het 10 tot 11 graden. Maar zondag maakt de dag zijn naam waar. Want dan breekt de zon weer door. En dan vooral tijdens de middaguren. Het blijft weer droog. Het waait dan een zwakke zuidenwind. De temperatuur stijgt dan naar een graad of 12 al met al hebben we rustig herfstweer. Met dus inderdaad veel nevel en bewolking. Maar de zon gaat zich er absoluut weer mee bemoeien de komende dagen. Dus houd moed. Looking sweet, and all the while, hid behind the smile was Zachary. I'm a go between. Save me, save me, baby, baby, sugar me. Ja, ja, Lindsay de Pol met Sugar Me. En het kan natuurlijk binnenkort nog een paar dagen zomaar gebeuren dat er straks gebeld wordt, aangebeld wordt... en dat er zo iemand voor je deur staat... die roept van Sugar bee. <laughs> Ja, ja. Ja. Met ja. Met een lampionnetje. Met een lampionnetje, ja, zeker. Ja. Ja, 11 november, de oude traditie, Sint Maarten. Ja. Is iedereen verdre. al voorbereid? Ja, ja waag het verdre. niet om een mandarijn te geven, wagen. Mandarijntjes, tomaatjes... <laughs> dat dan die kinderen teleurgesteld zien kijken. Ja. <laughs> Mandarijntjes, ja, tomaatjes. Ja, ja. Bijna ...gedrongen door Halloween... ...maar toch nog Sint Maarten. Ja. En laten zijn... we het hopen. Ik, ik zie er niet meer zo ontzettend nee. veel lopen. Nee. Er komen niet meer nee. zoveel aan de deur. Maar komt misschien ook omdat... Uh, ...omdat ik tegenwoordig in een huis woon... ...waar ook veel seniorenwoningen zijn... Ja. En uh, meestal houden die wel de gordijnen dicht. Nou, maar het heeft ook te maken met al die trappen. Ik woon zelf vier hoog, zonder licht. Ja, daar komen ze en niet. En nee. daar komen ja, ja. ze echt niet. Nee, nee, nee. Ik denk ook dat het zich meer toe gaat spitsen naar kinderrijke buurten. Ja. Hè, ja. Waar ook uh, jonge moeders wonen, die vanzelf ook al van alles klaar hebben staan. En misschien ja. ook. Uh, Oma's van nou ja, mijn kinderen vriendin, uit de kinderen van En die zet ja. altijd heel gezellig alles neer voor de deur zodat het uitnodigend is. Ja. Een lampionnetje, ja. de, de beneden deur een beetje open. Ja. ja, ze is er dit jaar niet dus kinderen. Oh, weer, oh, snoep, pech, minder. weer pech. snoep minder. Weer Mevrouw Kikkerbill is op vakantie. Ja, hier wacht mevrouw ja. Kikkerbill die ons <laughs> niks weggeven wil. Ja, dat krijg je dan hè. Dat krijg je dan. Ja, zeker. Ja. Ja ja ja. Nou ja, goed. Uh, hoe het zij, zei, zei. Ik, ik heb weer allemaal lekkere dingetjes in huis gehaald, kinderen. Dus kom heerlijk gezellig langs. Ik vind het altijd zo'n feest als die kindertjes zo lekker staan te zingen voor de deur. Ja, je moet ze echt lokken. Bij de benedendeur eigenlijk al een lampje neerzetten. Dat kan toch niet, Beb. Dan ben je een kinderlokker. Ja. Wat dat roep dat jij doet. nou op, Bep? Bij ah, Sint Maarten, Bep! In deze <laughs> tijd! <is> Beb, <laughs> dit is grensoverschrijdend! Oh, oh, oh, ja, daar gaan we oh, weer. Dat oh, oh, horen God. weer belletjes. Nou, uh... nou ja, gelukkig roepen jullie mij op tijd terug. Zo. <laughs> nou, laten we het hopen. Ik hoop dat we er over twee weken nog zijn met in het programma, ja. dames en heren. Yeah, yeah, ja, ja, ja, misschien ja, alleen ja. wij. Door. Nee, jongens, dames en heren, u hoort het even geen rust aan de kust. Ach, ach. Oh, no, no. Uh. Laten we toch voorzichtig zijn met wat we zeggen. Ja, ja echt hè? Echt. Ja, het is een bijzondere ja, ja. week. Het is een bijzondere week in ons dorp. Het is de Nationale Klimaatweek. En die duurt van 11 tot 17 november. Dus afgezien van de Sint Maarten pleziertjes, waarvan ik hoop dat we de optochtjes zien... is er... Zoveel gaande in dit dorp. Uh, zo heeft de, de gemeente georganiseerd de duurzaamheidsprijs. De duurzaamheidsprijs die wordt uitgereikt aan een duurzame inwoner of een duurzame ondernemer. Als erkenning voor hun inzet om ons dorp groener en duurzamer te maken. Je kunt eigenlijk iemand uh, aanbevelen. Uh, die, ...een duurzame inwoner... ...of je kunt je ook jezelf nomineren. Is dat en, nog wel? Ja, een, ja, dat kan staat, het, nog? ja het staat oh. al op de site. Een onafhankelijke commissie beoordeelt... ...de inzendingen en de winnaars. Okay. Dus ik denk dat, we, dat jullie het nog mogen doen. Want ik heb de, al gestemd. Je hebt al gestemd. Ja. Want de uitreiking is inderdaad... ...al dinsdag 12 november... Dan, wordt, dan gaat de winnaar een speciale bokaal ontvangen. En die is ontworpen door Juttersgeluk. Nou, Juttersgeluk is natuurlijk de organisatie die van alles wat er is gevonden op het strand. Hele mooie nieuwe dingen maakt. En ook deze bokaal is volledig gemaakt van recycled afval. Dat is gevonden op het strand van Zandvoort. Dus ja, mensen... Uh, ga ervoor, dinsdag 12 november is de uitreiking bij de haven van Zandvoort. En dan gaat u weten welke ondernemer er in het zonnetje wordt gezet. Uh, dat is dan tussen 11 en 17 november. Maar eigenlijk was ook vorig weekend al heel wat gaande op het gebied van klimaat. Want toen waren er weer mensen in de Zuidduinen met z'n allen. Die hele Zuidduinen aan het schoonmaken. Dat is ook altijd een geweldig project. Daar wordt iedereen toe opgeroepen. Um, dan gaan mensen de duinen in met prikkers. Met zakken. Halen allerlei zwerfafval weg. Uh, gaan hier en daar een pad vrijmaken. Met een snoeischaar. Ook altijd een geweldige leuke onderneming. Waar een hele speciale keet staat. Waar mensen koffie en thee krijgen. Um, dus het begon eigenlijk al. Vorig weekend, drie nou, nou, nou, nou. Toen zes. was er natuurlijk ook de geweldige drukte in het dorp... met alle wandelaars die ten gunste ja. van de Hartstichting... Uh, uh, daar wandelden en geld ophaalden. En dat, ja. was, dat heeft geleid tot 272.500 euro voor die Hartstichting. Nou, het zijn natuurlijk allemaal geweldige initiatieven. Uh, mensen kijken op de site van het Zandvoortse Courantje... wat er allemaal nog deze week te doen is. En dat is heel wat. En uh, toonactiviteit. Neem zelf trouwens ook eens een prikker mee. Want, wat lezen wij? Zaterdag 16 november. Dat gebeurt iedere maand één keer. Is er weer de schoonwandeling. Daar gaan de schoonwandelaars erop uit. Om zwerfval op te rapen. Als u langs een pad loopt. Waar u elke dag iets ziet liggen. Pak het op. Er zijn poepzakjes genoeg om om je hand te doen. Uh, en... Na afloop van die schoonwandeling die tussen 10 en 12 uur morgens is, is er koffie en thee. Meld u op het Raadhuisplein en ga mee met de schoonwandeling door ons dorp. Hartstikke Kortom, gezellig. Hartstikke mooi. Leer je ook weer wat mensen kennen? Ja, ja toch? absoluut. Ja. En wie weet, misschien wordt de organisator van Patrick Berg, wel... Uh, die is, denk, ja, die is sowieso genomineerd. genomineerd. Ja. Hij is genomineerd. En wie weet uh, ga je wel met een winnende organisatie dan aan de slag. Kijk. Maar ja, eerst even nog de twaalfde afwachten. Want dan vragen we ons af. Wie, wie, wie gaat er met die prijs vandoor? Wie zal het worden? Heel spannend. Heel spannend. Wie zal het zijn? Kien Serra. Zal ik que me ontmoeten? a mí, será? Zal ¿Quién será? ik ¿Quién será la que me dé su amor? Zal ¿Quién será? ik ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar, yo no sé, yo no sé, yo no sé si volveré a querer. He querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como ayer lo fui ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será, ¿Quién será la que me dé su amor? ZANG EN el amor, die me ziet als die me ziet als een me ziet die Lisa Ono, en dat moet eigenlijk wel familie zijn van Yoko Ono, want ze lijken een beetje op elkaar. Ja, ja, ja, ja. Zeg, we gaan, uh, ladies, we gaan uh, door, want uh, er zit straks iemand op ons te wachten Ja, Hè, aan de telefoon, dus die ga ik even bellen en in die tussentijd gaan we luisteren. Ja, natuurlijk, uh, wou ik zeggen, gaan we luisteren naar, maar dan ben ik mijn liedje nee, weer kwijt. Nien, link, gaan we luisteren naar Ja, ja. het liedje Stap voor Stap. Ja, zeker. Ja, ik had hem net al klaarstaan, maar dan ga ik weer praten en dan ben ik hem weer kwijt. Maar ik heb hem weer teruggevonden, dus we gaan luisteren naar de stem van Nien Besselink stap voor stap. Inmiddels in die tussentijd ga ik haar bellen en dan gaan we straks eens even met haar praten, want ze heeft ons allemaal leuke dingen te vertellen. Stap voor stap Nien Besselink. Stap voor stap door mijn vaderland met de tijd aan mijn zij langs de hollandse wateren vaderland weerspiegelt in mij morgen wijkt voor het hier en nu ik heb de tijd aan mijn zij het pad zal me brengen waar ik wezen moet. Laat maar los, ik geniet en voel me vrij. De zwanen die drijven zo rustig in het groen. De mammetjes staan op de dijk. De vogels die zweven heel zacht op de wind. Ik zweef met ze mee, de koning te rijken. Stap voor stap door mijn vaderland, met de tijd aan mijn zij. Langs de heide en boerenland, vaderland weer spiegelt in mij. Gretig hoor ik de mensen aan, op het pad dat ik kruis. Ik geniet van de wolkenlucht, ik voel me goed, ik voel me heel, ik voel me thuis. De kikkers die geven een gratis concert, de vogels die zingen in het bos. Tijd vervaagt in de vrije natuur, brutaal en vol vuur, beukt een specht erop los. Stap voor stap door mijn vaderland Met de tijd aan mijn zij Sloten en boten, kanalen, vaderland Kreken en beken en dalen, vaderland afluitend verzorg ik de blaar op mijn voet En word door tien huppelen de koeien begroet Ik voel en ik weet dat ik ben Ja, we hoorden Nien Besselink... met een liedje Stap voor Stap... wat ze zong tijdens het Oudere Songfestival... ik geloof 2020. Als ik goed heb. We hebben Nien aan de telefoon. Goedemorgen, Nien. Goedemorgen. Wat, wat, moet dat geweldig spannend geweest zijn... dat je dit lied zong... Uh, in een Vol de Maar-Theater met een heel orkest. hè? He? Ja, dat is het zeker heel spannend, ja. En, en, en, ik heb het en, al een en... keer eerder gedaan. In 2016 ben ik, heb ik voor het eerst meegedaan. Ja. Met... Met het lied Cimetière. Ja. En uh, Dus dit was de tweede keer dat ik in ja. Dullemaar stond. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Ja, wat een maar ervaring ook... zeg. Hey, je had het lied ook zelf geschreven, begrijp ik, stap ja, voor stap? Ja, dat klopt. Het is dus het enige lied uh, dat ik zelf heb geschreven samen met Stuart Brouwer, waarmee ik optreed. Ja, ja. Um, dat was na aanleiding... in 2011 ben ik begonnen... richting Santiago de Compostela... te gaan lopen. Ja. In etappes. En uh, in 2011 ben ik... Uh, bij het Centraal Station in Amsterdam begonnen. En heb ik... zes weken gelopen... van vier door Nederland. Van ja. Amsterdam naar... Maastricht. En... Uh, voordat ik... Wegging dacht ik al van nou, het zou wel heel erg leuk zijn als daar een lied uit voorkomt. Ja. En dus heb ik onderweg heb ik een tekst geschreven. En dat heb ik voordat ik de uh, grens met België overging naar Sjoerd gestuurd. Ja. En Sjoerd heeft dat op muziek gezet. Heeft het een beetje aangepast natuurlijk. En uh, daardoor, daar is uit stap, stap voor stap aan ja. staan. Nou ja, het smaakt wel naar meer. Want je, je kan teksten schrijven dus. Denk ik, dat je dan denkt, van nou, oh, ik ga dat eens wat vaker doen. Uh, dat zit wel in mijn hoofd, maar ik heb het zo druk. Want uh, ja, ik werk nog steeds en ja. uh, ik, ik doe dus ook, uh, ik treed dus ook op met Sjoerd. En dat is gewoon heel veel werk Ja, en daar gaan we het even over hebben. Want ja. aanstaande zondag in het Mosselzaadje in Zandpoort... Dat we niet verwarren met Zandvoort, maar Zandpoort. Ga je het programma brengen met Sjoerd. Kan je daar vertel er eens wat over. Het heet Doen Moet je doen. Hoe ja, kom je aan de titel? Dat uh, Doen moet je doen is het lijflied geweest van Jacqueline de Savonin Lohman. Ja. Um, ik heb haar in de jaren negentig ontmoet tijdens Zangweken van Jan Cortie. En uh, zij was ook een van de deelnemers, net zoals ik. En, um, Jacqueline heeft mij altijd geïnspireerd en gestimuleerd om te doen wat ik zo graag zelf doe. Namelijk zingen en zingen. Um, daarmee mensen te vermaken. Ja. En um, de, Jacqueline is... na aanleiding van die zangweken van Jan Courtier, is zij op 70-jarige leeftijd begonnen met uh, zelf cabaretprogramma's te schrijven... en daarmee door Nederland heen te toeren. Ja. En, en dat heeft ze gedaan uh, totdat dat ze overleed op uh, 85-jarige leeftijd. Ja. En... De laatste jaren van haar leven heeft Stuart haar ook begeleid op de piano. Dus zij, hij heeft haar ook gekend. Ja. En, um... en dat is ook uh, het moment dat jullie elkaar hebben leren kennen, jij en Stuart. Nee, dat was al veel eerder. In 2009 hebben wij elkaar ontmoet. Ja. Toen, uh, was ik, uh, toen ging ik een Nederlandstalig liedjesprogramma uitvoeren met twee andere zangers. En waren we op zoek naar een pianist. En via via kwamen we aan Sjoerd... En toen heb ik gevraagd of hij mijn vaste pianist zou willen worden. Ja. En zo is dat dus ontstaan. En uh, sindsdien uh, treden wij op met Nederlandstalige liedjesprogramma's. En Doen Wat Je Doen is, denk ik, de vijfde geweest. Ja. En die is, in 2018 zijn we daarmee begonnen. Oké. Okay. En uh, ja, daar kwam natuurlijk ook de COVID-tijd tussen, ja. tussendoor. En het is een verzameling van, van eigenlijk de mooiste kleinkunstliedjes... of de, de, de, de meeste kleinkunstliedjes die de mensen kennen. Die jullie... Uh... Ja, ja het, het zijn niet allemaal bekende liedjes. Want we vinden het juist ook heel erg leuk om wat minder bekende liedjes uh, uh, uit te voeren. Ja. Dus die, en het is altijd een mengeling van uh, mooie luisterliedjes... en vrolijke en of komische liedjes. Ja. <coughs> Sorry. Ja, en ook vertalingen, las ik? Uh, vertalingen, ja, zeker. Ook, uh, uh, Stuart zingt zelf ook. Dus we doen ook wel duetjes. En hij doet ook altijd wel een paar solo's in zo'n programma. Ja. Uh, hij zingt bijvoorbeeld ook La Mama van uh, Charles Aznavour. In ja. de Nederlandse vertaling. Ja. Uh, ja. ja, die kennen we geloof ik ook nog van... Voor die brokken of zeg ik het nou verkeerd? Ja, dat klopt ja. ja. ja dat klopt. Ja. ja, dat klopt. Ja, en kan je wat nummers noemen die jullie gaan brengen zondag? Uh, ja, naar buiten van Louis Dat is nou. natuurlijk wel bekend. Dat... En, ik uh, heb het idee het dat, zelf... dat we die vandaag nog tegenkomen. Oh, okay. <laughs> ja, maar blijf me lekker luisteren, die komt nog langs. Uh, Oké. Okay. ja. En uh, ja, wat natuurlijk heel bekend is, is zwaar leven van Brigitte Kaandor. Ja. Die doe ik, die ga ik zelf aan de piano doen op mijn eigen manier. Ja. Op een heel andere manier. Ja. <laughs> uh, ja, en voor de rest... Uh, de begrafenis van Mankenelis... zullen mensen misschien ook wel kennen. Dat is uh, een lied... wat Jenny Arjan ook gezongen heeft. Ik ja. Een zeer groot liefhebber... van uh, liedjes van Jenny Arjan. Ja. ja. Uh, ja omdat en Anniem Gischmied uh, natuurlijk. Nummers van Anniem Gischmied. Anniem ja. uh, uh, komt ook altijd voor... in onze programma's. We hebben ook een, een apart uh, uh, programma met alleen maar Annie en Gesmied liedjes. Die we ook, uh, op dit moment ook aan het uitvoeren zijn. Ja. Oh, je doet een paar uh, programma's tegelijk eigenlijk. Ja, het zijn er twee tegelijk die we ja. uitvoeren. Ja. ja, dat vond ik trouwens ook een leuke titel van uh, Doe wat je het liefste doet. Kijk dat, hè? Geloof ik. Ja. Yeah. Want dat contact en teneseus natuurlijk. Ja, van, dat precies. Het ja, doel je het niet uh, ja, nee, ja, ja. ja, Maak je ook mee ja, dat, dat, dat het uh, publiek lekker mee gaat zingen, want het is natuurlijk een herkenbare uh, situatie zo'n uh, middag bij, bij jullie. Ja, nou ja, naar buiten van Louis David de refrein kennen de meeste mensen wel, dus er wordt wel mee gezongen. Ja. Maar het meeste zijn toch ja, het zijn toch Vooral luisterliedjes, wat we doen. Ja. Het gaat heel erg om de teksten. Ja, lekker gaan zitten, lekker luisteren. En ja. De... En uh, ja, ook, er zitten ook altijd liedjes bij die we theatraal uitvoeren. Mm -hmm. uh, ja. Ja, bijvoorbeeld nu zit in dit uh, programma. Uh, het zijn twee liedjes die we aan elkaar hebben geregen. Dat is van Annie M. Gesmied. Dat heet Aan een klein meisje en Wiegeliedje. Ja. En met het wiegelietje, ja, dat, dan heb ik ook een, een, een pop in mijn hand. Ja. Wieg. Ja, ja. En het is aanstaande zondag in het Mossetzaadje. Dat begint ja, dat om, om, drie om drie uur. uur. En het, het Mossetzaadje, dat is een voormalig kerkje, geloof ik, hè, in Zandpoort. Zo. Ja, dat klopt. Ja. Uh, mensen kunnen gewoon reserveren. Je moet even naar de website gaan van het Mossetzaadje. Om te reserveren of hoef je een, niet te reserveren? Ze hoeven niet te reserveren. Ze kunnen gewoon komen. Ja. En volgens mij wordt er na afloop dan een soort collecte gehouden waar je dan uh, minimaal een tientje moet geven. Oké. Oké. Het is een zeggen. hele leuke locatie. Het is een van onze favoriete plekken om op te treden. Want dit is de derde keer, derde achtereenvolgende jaar dat we daar uh, komen. Ja. We hebben. Uh, twee jaar geleden met ons Annie en Gesmied programma hebben we daar uitgevoerd en na aanleiding daarvan werden we nog een keer teruggevraagd en de eigenaresse Paula Blom die, uh, ja, die is zo'n liefhebber van Annie en Gesmied ja. dat ze gevraagd had om nog een keertje een Annie en hebben uh, speciaal voor die gelegenheid uitgevoerd eenmalig. Nou ik vind het gewoon een hele leuke uh, invulling van de zondagmiddag ik zou zeggen jongens gaan er allemaal heen uh, ja, dus... Wij wensen uh, ja. je heel veel plezier, succes ja, samen wel, met Sjoerd ja. die middag. Uh, ja, de onze... de mensen worden altijd heel erg vrolijk voor ons. Onze... Ja, ik kan me er iets bij woord. voorstellen. Ja. Als jullie ja. weer een nieuw programma hebben of eens een keer in de buurt zijn, geef een gil. Dan besteden we daar ja. graag even aandacht aan. Onze dolly, ja. onze ja, ik noem het altijd de vliegende DJ, die weet hier van alle mooie uh, liedjes uit te zoeken bij het onderwerp. En die heeft ja. voor, voor ons nu klaargezet in de trein een liedje van jou. Wat je ooit gezongen hebt. Zitten in de trein. Zitten in de trein, ja. ja dat dus, is uh, ons laatste programma, wat we eigenlijk maar alleen maar twee keer hebben uitgevoerd. Ja, dat okay. Nou, daar gaan we nou naar luisteren. Dat is ook van Wendel en de Boer, hè, als ik het goed heb. Jensel en de Boer. Ja. Hartstikke leuk. Wij gaan er naar luisteren en van genieten. En ik hoop dat jij heel erg gaat genieten van de Aanstaande Zondag en het publiek natuurlijk ook. Heel veel ja. plezier. Dankjewel. Dankjewel. Groet als je hoort. Alle meneertjes en mevrouwtjes willen zitten in de trein. Ze willen zitten in de trein. Zit, zitten in de trein. Zo nou, jong of oud zijn. Ze willen zitten in de trein. zitten, zitten in de trein. Waar? In de trein.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 Het wel. En dan nu het wurm. Wurm je ertussen, je tussen. Denk niet aan de anderen, maar aan het zachte kussen van de stoelen. Dat wil je voelen. Je zit te stille, zit, zit te ontbillen, de ziel voor zich. Ze willen vooraan in de rij, ze willen vooraan in de rij, voor vooraan in de rij. Al is er geen haast bij, ze willen vooraan in de rij. Hop, vooraan in de rij, Wat? In de rij. Gaat er een extra kasse open? Moet je snel doorlopen, snel, snel doorlopen die rij voorbij. Maak geen hoog contact, duw die karretjes opzij, zo voorkom je die lul te zijn. Af, die moet wachten in de rij.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 naar voren. Pizza's, witseltoetjes maken, modder, vette toren, je moet meer neerpakken dan je op kan. Dit is je eigen leven, man. Maak er wat van. En dan nu een strandstoel bemachtigen, als overal al een handdoek ligt. Tief ze in zee, tief die handdoeken in zee. Als er iemand op ligt, tief die mee in de zee. Dit is mijn plek, ik word hier al mijn handdoek neergelegd. Mensen in een winkelstraat, en baaien op zijn, baaien op zijn, ze op de enkels dus maak je weg vrij. En dan wat te doen als je 30 moet rijden bij werkzaamheden? Gas erop, gas erop, doe wat goed. Ja, ja, binnenkort dus in het mosterdzaadje. En even nog ter aanvulling. Um, de, er is inderdaad geen entreeprijs bij het mosterdzaadje. Er wordt trouwens ook op zaterdag weer een prachtig klassiekconcert gegeven. Um, geen entreeprijs, maar de eerlijkheid gebiedt Paula altijd te zeggen... dat ze toch wel achteraf graag per persoon 12,50 is het inmiddels... Uh, uh, ontvangt, omdat de artiesten natuurlijk toch betaald moeten worden. En uh, ja, dat, uh, alles kost geld natuurlijk tegenwoordig. Maar Paula die benadrukt altijd met klem: Mocht je willen komen en je hebt geen geld, dan hoef je niet te betalen. Geen probleem. Dus dan mag je zo het kerkje uitlopen. Um, het is uh, tijd, het tijd, het tijd uh, voor ons. Uh ZFM Regio -nieuws, nieuws, nieuws. Wat er ook nu weer aankomt... is de verkiezing van de vrijwilliger van het jaar. Ik denk dat heel veel organisaties in ons dorp... werkelijk staande worden gehouden door vrijwilligers. En ook dit jaar wordt daar weer iemand uitgekozen... die u kunt nomineren om eens in het zonnetje te worden gezet. Vorig jaar was dat uh, Didi... Even kijken, Dini Maarten Fransen. Zij kreeg toen waardering voor al haar inzet in de gemeenschap. En wie wordt er dit jaar? U kunt iemand nomineren voor, en let u dan op... dat moet weer natuurlijk met een e-mail... burgemeester Niek Meijerprijs... want onze vorige burgemeester heeft deze prijs ingesteld. Dat is dus één woord, burgemeester Niek Meijerprijs, apenstaartje. Is dat met een lange ei. Uh, het is M-E-I-J, dus ja. het is echt Meijerprijs. Goed dat je het gevraagd? vraagt. apenstaartje gmail.com Nou, levert u, of levert u de, de nominatie op bij de receptie van het gemeentehuis? In ieder geval, wordt die prijs uitgereikt? Uh, even kijken, wat, wat, wat zei ik daarnet... 28 november is daar de feestelijke uitreiking van weer een vrijwilliger. Het was deze week in Nieuw Unicum spannend. Vijf dagen lang was daar Eddie Zoe van het gelijknamige programma Five Days Inside. En hij liep mee in het Nieuw Unicum om te kijken in dit erg beroemde multiple sclerose centrum... naar wat daar allemaal gebeurt en te doen is. En nog meer, hij ging ook mee het dorp in... Kunnen we inmiddels, uh, hebben we inmiddels begrepen. Hij ging mee met uh, bewoner die daar is, Rob van West. En zo uh, heeft, hij, heeft Eddie Sowie gekeken hoe het is... om met multiple sclerose, nou, multiple sclerose in Unicum te wonen... En daaraan van alles mee te doen, want daar zijn natuurlijk ongelooflijk veel leuke dingen altijd te zien. En ook mee gewoon het dorp in te gaan, waar als het allemaal goed loopt, de drempels wat verlaagd zijn. Dus de uitzending is 13 november aanstaand, ik geloof dat dat woensdag is, om half negen, Five Days Inside, en... Uh, Zet de tv aan en kijk wat er allemaal gebeurt. Want het is bij u om de hoek, maar we weten er soms niet alles van. Uh, nou, dat tot aan toe. Trouwens, de, de jazz uh, zijn ook in de Unicum tegenwoordig. Houdt u ook die site in de gaten. Want de feestelijke zondag-jazz gaat gewoon door... tijdens de verbouwing van de krocht. De krocht die we dus nu inderdaad goed verbouwd zien worden. Wat zijn we benieuwd? Moet volgend jaar klaar zijn... Uh, maar we gaan zoveel mogelijk door met alle feestelijkheden en alle muziek. Wat, wat ook spannend is, is dat grote blauwe net om die watertoren. Die is inmiddels een kopje kleiner. Maar er komen zelfs wat verdiepingen op. 2026 staat op de nominatie om... Te geopend te worden. De vernieuwde watertoren, die dan een groot appartementencomplex is. En hoewel ik net ook las dat er dit jaar minder gebouwen omgebouwd zijn tot woning, dat was in 2022 veel beter, werden oude winkels, oude gebouwen allemaal omgebouwd tot woning en appartementencomplexen. Is dat dit jaar nog niet gebeurd, maar 2026 wordt er me toch iets opgeleverd. 11 nieuwe appartementen, dames en heren. Pak uw portemonnee. Ze kosten tussen de 750.000 en de 3,5 miljoen euro. Ook gauw dus, rennen. Nou, dat is toch helemaal te gek dat er in Zandvoort weer nieuwe woningen bijkomen? Ja, nou, er gaat we <laughs> dus zat komen, hè? Ja, nou, dus even. Uh, ja. Er is over hier in Winnicum de grote belangrijke verbouwingen in ons dorp. En uh, nou, blijf opletten wat er allemaal... En de 28 e de, de, de vrijwilligersverkiezing. De ja, vrijwilligersverkiezingen van de vrijwilliger van het jaar. Daar Hartstikke Daar ben ik ook heel goed. benieuwd naar. En waar, weet je waar ik nou benieuwd naar ben? Nee. Uh, want we gaan nu uh, jouw liedje draaien. Ja. Uh, jij hebt gevraagd uh, om Diana Warwick. Yes. What the world needs now. Wat is jouw motivatie? The, what the world needs now Vertel. is love, sweet love. En dat heeft de wereld nou toch nodig? Ja. Want of je nou links georiënteerd bent, rechts georiënteerd bent, vindt dat Palestina onder de voet wordt gelopen of vindt dat Israël zich goed verdedigt, laten we toch gewoon naar elkaar luisteren, laten we elkaar toch een warm hart toedragen, want iedereen doet dat vanuit zijn eigen aller allerbeste bedoelingen en als ik dan hoor dat er gisteren weer zo'n narigheid is geweest in Amsterdam, nu verder gaande dan het gewone het gewone voetbalgeweld Israëlische gasten zijn belaagd, dan denk ik, ach, och, och Och, lieve mensen, hebben we het over Amerika, hebben we het over Nederland, hebben we het over Europa, of de hele toestand in het Midden-Oosten? Nee. What the world needs now is love, sweet love. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing. Too little love The world... Diana Warwick, dank je wel, uh, Beb, voor dit prachtige nummer. Um, we gaan alweer richting het einde van het eerste uur. En uh, met, met uh, natuurlijk weer een zoet, zoet feestje in het vooruitschicht. Nou, nou heb ik weer hetzelfde als net. Hè. Had ik een nummer uitgekozen, dan ben ik hem alweer kwijt. <laughs> oh, oh, oh, oh. Even kijken hoor. Want dan gaan we natuurlijk weer een, een lekker zoet nummer draaien. Uh, Sad Sweet Dreamer van The Sweet Sensation. Zoetigheid, zoetigheid, Ja, volgende week zondag is het weer zover hoor. Zaterdag vaart hij al langs diverse gemeentes in Haarlem... maar zondag komt Sinterklaas aan in Zandvoort. Om 11 uur vaart de boot en als u op het Badhuisplein bent... of het boulevard of dat stukje strand... kunt u hem tegemoet komen, zwaaien en welkom heten. Want... 11 uur volgende week zondag is Sinterklaas weer in ons dorp. Het festival van het Sint-festival, zoals we dat chic noemen, begint rond 13 uur. Dan kunnen de kinderen de Sint een handje geven. Dat is altijd op het uh, Raadhuisplein. Dus uh, volgende week weer overal snoep, overal snoep. Hou je honden kort, want die, die pieten die strooien het gewoon op de boulevard. En er komt een hele zoete tijd aan. Dank je wel, Beb. Ja, inderdaad. Allemaal zoetigheid. Nou, daar gaan we weer, hoor, de kilootjes. Ja. ja, En wij zitten nou, met een bakje koffie en een speculatie wat Hanni ja, mee heeft gebrak. Ja, ja, ja, ja. En meteen gaat er een ja, ja. of andere luisteraar-kijker schrijven. Er staan toch geen plastic bekers op die tafel? <laughs> nee. Nee. nee, het is toch afbreekbaar? <laughs> Keton, wij breken alles ja, maar af. Maar zitten jullie ook te denken, oh god, als ik maar niet in dat grote boek van Sinterklaas ja, voorkom. Nee. <laughs> we, gaan letten. we zijn de doe, braafste. We, ja, zijn, de we braafste. zijn braaf geweest. We drinken zo is het, zo ja. is het. Ja, zo is het. Zo, zulke meegaande typjes. Ja. Uh, meisjes, het zit erop het eerste uur. Dus uh, we gaan uh, een nummer inzetten. Weer lekker iets zoets. En toch hartstikke rauw. Um, dan komen we na de reclameboodschappen en het nieuws weer bij je terug. Dus stay tuned. En dan gaan we straks starten met de conferentie van Honey. Tot zo! Tot straks! <tied>